De laatste tijd zijn veel berichten opgedoken over jarenlange vriendjespolitiek op Curaçao. Ze wordt onder andere de directeur van de Centrale Bank beschuldigd van fraude. En die zegt op zijn beurt dat premier Schotten zelf schuldig is aan fraude. De presidentsverkiezingen in Peru lijken te zijn gewonnen door de linkse kandidaat Humala. Volgens voorlopige uitslagen heeft hij ruim 51 procent van de stemmen gekregen... tegen ruim 48 procent voor de rechtse tegenkandidaat Keiko Fujimori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 Dat heeft de manager van hypnotiseur David Dees toegegeven. Dees had vrijdag drie mensen onder hypnose gebracht... waarna hij zogenaamd struikelde en buiten bewustzijn raakte. Het publiek werd weggeleid en pas nadat Dees was bijgekomen... werd het drietal uit hun trans gehaald. Zijn manager zegt nu vanwege alle onverwachte media-aandacht... met de waarheid naar buiten te komen. Het zou een test zijn geweest om te kijken of de drie onder hypnose zouden blijven... ook als de hypnotiseur niet meer in staat was om ze bij te brengen.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 Zal nog maar niet we gaan. Dit is de naam van Lieve luisteraars, ik ga weer reclame maken voor mijn collega's van uh, Goudmijn Radio. Iedere zondagavond van 6 tot 8 op Radio 2 presenteert Stefan Stassen... samen met zijn trouwe assistent Jacques van Aalst. Werkelijk een goudmijn aan verhalen van luisteraars... die prachtig opgenomen en gemonteerd zijn door Elmi Slinks en Helene Hummelen. En door Margot Maas, uh, Ja, die doet alle, als van houtse uh, alle productionele romslomp. Heb ik alle namen tenminste even genoemd. Goed, alle verhalen zijn uh, terug te luisteren. Hè. Ga eerst maar naar www.kro.nl en dan klik je op programma, en dan klik je op Goudmijn... en dan klik je op radio en dan kies je een verhaal. En, nou, luister maar. Nou, om de promotie van mijn Radio 2-collega's compleet te maken... hier alvast een mooi verhaal uit hun Goudmijn. Het is tijd uh, voor het verhaal van Jetti Smit, Margreet Sveers... en Ted van der Donk. Samenstelling en regie, uh, Helene Hummelen. Het is uh, halverwege de jaren tachtig. Jetty Smit woont op zolder van een oud pand, ergens in Maastricht. Ik woonde helemaal bovenin, dus dat was op de derde verdieping. Ja, het was een oud huis, echt oud. Een heel smal hoog huis was het. Kamer met een keukentje in een kast, een ijskast. En op de ijskast was het gaststijl. Uh, uh, um, er was een verwarming en daarboven was een smal raam... Die kon ik open doen. Dan had je de dakgoot. En als je een beetje naar buiten uh, uh, overhing over de uh, goot... Dan, ja, dan kon je de straat zien. Maar het was allemaal piepklein. Het was echt een zolder. Om naar die kamer te komen moest je alle trappen op. Dus er ging je 1, 2, 3 trappen op. Smalle trappen, houten trappen. Dit is het verhaal over drie vriendinnen in uitzonderlijke omstandigheden. Op een dag in november komen Ted... Ik ben Ted van der Donk. ...en Margreet Eten. Ik ben Margreet Zweert. Ted en Margreet, dat waren mijn vriendinnen. En daarmee had ik op school gezeten en die kwamen bij mij eten. Dat was een aantal maanden nadat we afgestudeerd hadden. Ze dus kennen elkaar zeg maar heel goed. Ik kwam bij Jetty kletsen, kletsen. En uh, we zaten op haar zolderkamertje aan de boerenkool. Ik weet nog dat ze boerenkoolstamp had gemaakt. Boerenkool met een worst. En uh, we zaten gewoon gezellig te kletsen. Er was altijd genoeg te praten. Dus uh... We zaten te kletsen en volgens mij had uh, Ted haar schoenen uitgetrokken... omdat die knelden. En ik hoor gerommel. Ik hoor boem, boem, boem. Eh... Uh, uh, het getik. En ik denk, oh, dat is die vervelende jongen die beneden is komen wonen. En we zijn verder aan het praten en weer dat boem, boem, boem. Ik denk, wat is er toch aan de hand? Nou, en na een paar keer ben ik naar het raam gegaan en ben ik naar buiten gaan kijken. En toen keek ik naar buiten, naar beneden stonden allemaal mensen. En daar, uh, die gilden naar ons, er is brand! En ik zag ook rook. En op dat moment denk ik, oh shit, uh, brand! Ik weet dat Margreet zei, Brand. Geen paniek. Het volgende wat ik me kan herinneren is dat Margreet uh, opspringt. Begint te vloeken van godverdomme kutzooi. Um, dat ik denk nou, nou, nou. En die ging gelijk naar het raam toe. Rukt de gordijnen open. En als een zwarte Piet stapt op een stoel. Was ze er dan gewoon naar buiten en die was soef, soef En staat in de dakgoot. Op een plat dakje wat boven mijn uh, kamer was... En die, die was verdwenen? Ja, en toen was ze weg door die dakgoot heen. Zo vertellen Jet en Ted het. Maar wat zegt maar Geit? We zaten uh, boerenkool te eten en op een gegeven moment zei uh, Tedje, die zei uh, ik ruik iets. Oh, dat weet ik niet meer. Gewoon zeg maar ik ruik iets. Oh, dat zou best kunnen, want ik ruik heel goed. Maar dat kan ik me niet herinneren. En toen uh, is er bij mij iets gebeurd uh, waardoor ik uh, ineens... Uh, op het dak van het pand naast dat pand uh, uh, stond en weer bij zinnen kwam. <laughs> Toen Tetje zei bij die boerkoolmaaltijd waar niets aan de hand was, ik ruik iets, wat op zich een hele normale opmerking is: want het kan een parfum zijn of wat dan ook. Maar bij mij was er meteen is er iets uh, gebeurd waardoor mijn intuïtie. Ik wist gewoon wat er aan. Ik wist dat er gevaar was ineens. Waardoor weet ik niet. Misschien had ik ook iets geroken van rook of. Maar ik was gewoon aan het overleven, meteen ructigloos, zonder aan anderen te denken. Hoe dan ook, Margreet is weg. Het dak op. Wat doen de andere twee? Ted. Ik dacht als ik nou even niet kijk, dan is het vast opgelost en dan is het daarna weg. Dit is niet echt. Ik ga niet die dakgoot in. Wat een overdreven reactie. Weet je wat, ik ga nu gewoon door de deur uh, de trap af naar beneden. En Ted die liep naar mijn uh, deur, de ingang van de trap. En die deed die open om te kijken van... Maar op, op het moment dat ze die open deed, toen kwam al rook. Uh, ja, als een soort... Uh, dat zoog naar boven. Hè, dat trok. Dus um, ja, dat, dat was geen... Dat was geen uh, uh, Uitweg. Dus. Uh, um, in een flits ben ik achter Magreet aangegaan. Dus ik ben op die stoel gaan staan. In die dakgoot. Die was op de sokken en die ging op de sokken. Kom Jet, uh, we moeten naar buiten. En die ging uh, achter achterna. Ik ben achter haar aangegaan en terwijl ik in die dakgoot stond... dacht ik nog van, ik durfde het helemaal niet, want ik heb hartstikke hoogtevrees. Maar ja, uh, ik ben hier nu en echt de vlammen rijkten aan onze kleren. Dus we moesten ook nog echt heel snel zijn. En uh, ja, Jet die kwam er niet. Heads. 1983, Burning Down the House. Het is halverwege de jaren 80. Brand in een studentenhuis in Maastricht. Drie vriendinnen, Jet, Ted en Margreet, zitten opgesloten op hun zolderkamer. Twee weten wat hen te doen staat. Margreet nam de leiding. Die was in één keer brand, geen paniek. Kom op, we moeten naar buiten. Ik voelde me heel erg de, de, in, in charge. Ik, ik was echt de leider. Uh, en dat, ja, voor mijn gevoel. Ted, die gaf een, uh, een klein ja, soort overzicht aan. Wat moeten we doen? Uh, kom, uh, die gaf een soort rusten. En ik was, ik was gewoon alleen maar bang. Oh, ik voelde me ook laf. Ik voelde me ook, uh, ja, omdat ik zo bang was. Maar Geet en Ted zijn naar buiten. Het dak opgeklommen. Maar... Wat doe jij? Ik dacht, oh jee, wat is belangrijk? Ik moet weg. Brand. De rook kwam tussen de um, spleten van het hout. Er uh, was een houten vloer? Wat moet ik doen? De stekkers uit de stopcontacten. <lacht> ik heb overal de stekkers uit de stopcontacten getrokken. Slaat nergens op. Maar ik dacht, uh, stekkers uit de stopcontacten. Kaars uitblazen. <lacht> Kaars uitgeblazen. Uh, wat, wat, wat moet ik meenemen? Ik denk, niks. Alles is ballast. Ik moet naar buiten. Waar is Jetty? Wat is die aan het doen? Dadelijk uh, stikt ze in dat huis. Die was helemaal alleen. Die moest alleen door die dakgoot. En ik stond in die dakgoot. Ik dacht echt, moet ik me nu gewoon laten vallen? Of wat moet er gebeuren? Dat was eng. En toen dacht ik, nee, ik moet het gewoon. En op een of andere manier komt er dan een kracht. Ja, dit is... Je hebt gewoon veel meer dan je denkt. Op dat moment, ik hoorde Margreet ook roepen van, uh, hier zijn wij. En die waren vanaf het platte dak, die waren er overheen gelopen. En die waren naar het volgende dak uh, gegaan. En die waren daarop gaan zitten, dat is een schuin dak. En daar konden ze niet verder. Ja, wij zaten op het tweede puntdak. Margreet zat achter mij, dus die hoorde ik voortdurend weer vloeken en tieren... en schreeuwen naar die mensen helemaal beneden, want het was een heel hoog huis. Ik kon niet anders dan blijven roepen en schreeuwen. Ik, ik moest gewoon mijn, mijn, mijn mond open blijven doen, anders dan was ik te bang. En ik stond ook echt zo uh, als een soort d'Arc op dat dak... Dat moet een idioot gezicht geweest zijn. Iemand die daar zo staat te schreeuwen op een dak. En iemand die schrijlings op dat dak uh, zit. Uh, zo met grote open ogen, tetje. Van, uh, meer van, uh, uh, wat, wat gaat er gebeuren? Wat is hier aan de hand? En iemand die, uh, die, ja, die meer uh, afwachtend... en ja, in mijn ogen niet zo bang waarschijnlijk als ik... Uh, het meest achterbleef bij dat brandende... En daar nog een beetje zich aan vasthield. Nou En toen kwam het volgende enge ding. Toen kwam die brandweer, die hoorden we. We hoorden die sirenes. En Jet zat dus voor mij. En op een gegeven moment hoorde ik een heel raar dingetje vlakbij ons. En die ladder, die kwam door die rook. Uh, dat ging zo... Ja, zij zien niet waar jij zit. Maar die zagen ons niet. Dus die stootte mij zo wat van het dak af. Wipte bijna Jet van het dak af. Stop! <laughs> ja, oh... Dus dan, dan word je, word je gered en word je de bijna afgewipt. Ja. Nou ja, toen kwamen die brandweermannen. Ik weet ook helemaal trilde. Ik bleef trillen, ja. Ik heb me overgeleverd aan zo'n man en gezegd... ik weet niet meer hoe mijn voeten moeten. En uh, hij heeft mij opgetild. Echt zo'n macho man met sterke armen. Heeft mij, ja, van die trap afgedragen. En toen heeft zo'n brandweerman mij op de motorkap van een politieauto gezet. Want die was nog warm. En dan kwam iemand van Hotel Maastricht en die uh, bood ons uh, ruimte aan. Mochten we op de mochten we gaan slapen. Gezellig. Maar Geet, die woonde om de hoek. Maar die zei helemaal niet, ik woon om de hoek. Want ik dacht, ik moet niet zeggen dat ik hier in de buurt woon en ook een kamer heb. Want dat was zo. Want anders kan ik, krijg ik dat aanbod niet ah. meer van dat hotel. En toen kregen we de bruidssuite. Uh, dus dat hebben we gedaan. Toen zijn we daar in bad gegaan. Maar uiteindelijk, toen we dat deden en op die kamer waren, toen was het... Ja, het was zo indrukwekkend toch geweest dat we... Het was helemaal niet zo gezellig en leuk. Was het raar. was een beetje raar om in zo'n bruidsuiten dan met z'n drieën te liggen. Ik was op en uh, heel erg onder de indruk van wat er was gebeurd. Hoe kijken ze er nou op terug? Ik zit even te zoeken dan naar het woord. Of dat teleurstelling is, weet ik niet. Maar ik had wel verwacht dat ik zelf veel actiever zou uh, hebben gereageerd. En dat was niet. Mag heet. Je komt jezelf zelden tegen in een situatie waarin je direct moet overleven, dus je kent jezelf ook niet. Het is niet een uh, mooi iets of zo wat je dan te zien krijgt van jezelf. Dit. Ik denk niet dat dit een vaste uh, rolverdeling is. Nee, dat geloof ik niet. Zo'n noodsituatie uh, die je hebt meegemaakt, dat is iets, uh, ja, dat een extra verbinding heeft gegeven. Ja, daar heb ik nooit zo over gesproken, maar ik denk echt dat het zo werkt. Ja, ik vond het wel echt een avontuur wat we met z'n drieën hebben beleefd. En in die zin ook uh, dat het belangrijk is ja, dat dat een band versterkt. Ja, een vriendschap. Ja. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, het al, uh, nummer Great Gig in the Sky. En je hoorde het verhaal van Jetty Smit, Margreet Sveert en Ted van der Dong. Ja, wekelijks een mooi verhaal uit Caro's Goudmijn op herhaling. Luister voor nieuwe verhalen iedere zondagavond tussen 6 en 8 naar Radio 2. En luister terug op hun site, hè. Nou ja, uh, zat aan brand natuurlijk en aan vuur en aan fire te denken. En dacht toen aan uh, dat swingende nummer back in time when the sound of the nation was. Komt-ie? say goodbye. Eerst hoorde u uh, Fire on the Bayou uh, met Van de Meters en Oudje, goud van Oud. En daarna iets hartstikke nieuws: Yellow Light van Philip Kronenberg. En Philip Kronenberg uh, en zijn uh, African Europe Magic Band. Zijn nieuw album, getiteld Ready for Takeoff. Dat ontstond vorige zomer toen Moussa of Moussaba Traore uit Mali... bij Philip langskwam, beladen met de vreemdste instrumenten... en het in de tuin die middag gelijk muzikaal helemaal klikte... en echt in no time hebben ze veertien liedjes opgenomen. En later kwamen daar in de studio dan nog een uh, zooi Nederlandse... en Afrikaanse muzikanten bij. Mooi toch? En ja, Philip is die positieve broer van Yvonne Kronenberg... Ik begin me echt aan hem te hechten. Echt, ik moet uitkijken hoor, aan die Rex van Beuningen. Zo prettig om te horen hoe het werkelijk zit in de popgeschiedenis. En zo fijn dat een aantal leugens worden rechtgezet. En het is wederom Jan Emaus die met hem spreekt. Een hele goede morgen, uh, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Ja, we hebben al ontzettend veel besproken in deze rubriek... Uh, over jouw uh, muzikale verleden. Maar uh, vanavond uh, pakken we helemaal uit, of vannacht... Bob Dylan, moet ik meer zeggen? Of ach, steek maar van wal. Ja, dankjewel Jan Eemans, voor de geboden gelegenheid. Ja, ik, uh, je hebt me gevraagd om iets over Deer, de, de, de, de grote Bob, te zeggen... Uh, das Bob, Die Bob. Nou, uh, natuurlijk onomstotelijk een van de grootste poëten van de popmuziek. Uh, ik zal zeggen, ik heb hem, ben een tijdje met hem opgetrokken. Het was in die periode dat hij zo'n zogenaamd dat motorongeluk had gehad. Wij, wij, uh, ik heb hem toen opgezocht, eigenlijk in Amerika. Wij zijn samen die basement ingegaan, eigenlijk. In de basement tapes. <laughs> en, uh, no, ik, maar, luister, wij zijn samen nummers gaan schrijven. En uh, ik wil helemaal niet pokken of zo, maar het is, het is gewoon de waarheid. Dus um, wij zijn in de basement tapes gedoken. En uh, ik, uh, hij, ik zal je eens wat vertellen. Dat weet niemand. Hij zong eigenlijk gewoon... Oh, meneer Roads must a man walk down. Ik zeg, nee, Bob. Je moet irritant zingen, zodat je opvalt. Ik heb gewoon aan hem, aan hem lopen, sjorren Nee, je moet niet tuin met man. Walk down dat moet je doen. En Bob die keek me aan, hè? Raar man. En op een gegeven moment viel het muntje. Ha, maar niet. Ik heb nog goed meegedaan met uh, Bob dylan wedstrijden, gewonnen, natuurlijk. En uh, uiteindelijk uh, zijn we dus uh, samen gaan werken en, uh, en kreeg hij uh, die, hele, die hele Bob viel. Dat is er dus uh, uiteindelijk. Uh, um, Uitgekomen. En dat komt ook een beetje door mij, dat mag ik wel zeggen. Maar wat zei je nou van een wedstrijd? Ik, uh, ik heb ook nog meegedaan. Ja, ik heb ook nog meegedaan aan de landelijke Bob Dylan Contest in Doetinchem. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail? Before she sleeps in the sand Isn't yes, how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind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 is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Nou, dat is erg lang geleden dat ik dat lied gehoord heb. Dat is, eh, volgens mij was ik... Eh... Drie, Nelwerner. Hartstikke leuk om het weer eens een keer te horen. Maar we gaan het mysterie van Emily spelen. We, we uh, stampen gewoon door uh, met Jan Emaus. Want die heeft weer een prachtige tekst geschreven. En u moet raden over wie of wat het gaat. En als u het weet, dan kunt u maar liefst... Uh, als u het heel snel wilt, kunt u drie knijpkatten winnen. He, als na het eerste fragment dat ik voor ga lezen. En daarna komt er nog een fragment. En dan kunt u twee knijpkatten winnen. En na het laatste fragment nog eentje. En ik hoop dat u het pas weet na het laatste. Want het is leuk, anders vind ik het zonde. En dan moet ik ze toch allemaal voorlezen. En het duurt ook wat langer dan. Uh, dus ik zou zeggen, bent u er klaar voor? Komt hier het eerste fragment. Hij had zo'n baan waarvan je na afloop zegt... het was leuk, maar het is nu echt mooi geweest. Ik heb hard gewerkt, maar nu is het voorbij. En nu ga ik gewoon een beetje genieten. Eerst een beetje nagenieten en dan gewoon genieten. Boekje lezen, hengeltje uitgooien... Een paar verlepte contacten wat opfrissen. Sommige van zijn vakgenoten werden nog wel eens gevraagd voor een adviesje her en der. Of voor het oplossen van een probleempje waar je graag een Nestor op loslaat. Maar daar bleef het dan ook bij. Pensioen is pensioen. Je gaat anderen niet voor de voeten lopen. 0800... 0800 1121. Als u denkt te weten, uh, bel mij en vertel mij uh, wat u vandaag gedaan heeft en wie u denkt dat het is. En ik grijp nog even naar Guido Belcanto, een van de laatste onverbloemde aardse romantici, wat mij betreft, betreft, van zijn album Ik Zou Mijn Hacht willen weggeven.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 Op de pekstrook van een leven is het hotel altijd volzet. Met hen die Cyprus leden, zij die visten achter het net. Nee, hier, hier is het niet eenzaam, hier heb je altijd mensen om je heen. Op de pekstrook van een leven, daar ben je nooit alleen.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 Hier zijn wij al lang afgeschreven, oh, hier is iedereen gelijk. Hier telt het niet wie je ooit was of wie je ooit bent geweest. Oh nee. Op de pechstrook van het leven is niemand beter dan de rest. Op de pechstrook van het leven, waar komen zij vandaan? Hebben ze misdreven? Oh, wat hebben ze misdaan? Waarom liepen ze verloren? Waarom kwamen zij hier terecht? Waren zij voor kongeluk geboren? Oh nee, ze hadden enkel pijn. Oh nee, ze hadden enkel pijn. Oh nee, ze hadden enkel pech. Die is afwaddering de mij. Nou, breng ik even verslag. Guido Belcanto was dat. En hier staat Bastia naast me. Want die, die gaat uh, weer terug naar Amsterdam, hè? Ja. Jij wil even gedag zeggen. Ja? Ik ja. geef jij ja. nog een nou, gaat hartstikke bedankt. Dag! En Victor ook. Victor is de, is de drummer. Jij gaat ook Dankjewel. eindelijk je spullen gepakt. Hartstikke bedankt dat jullie er waren. Super dank. En wel thuis, hè? Aan de telefoon heb ik Anja... Goedenacht, Anja. Goedenacht, Adeline. Hoe is het? Heel goed. Ja? En ik heb genoten van die leuke muziek. Ja, goed, goed beetje, hè? Ja, dat is enig. Ja, waanzinnig. En die zangeres, wat een lieve schat is dat. En ja. Lekkere stem heeft ze. En zo bijzonder. Ja, vind ik ook. Ja. Nou, het leuk, is keer iets heel, heel anders. Ja, absoluut. Dit ja. heb ik nog niet gehad. Zo'n lekkere funkende band. Ja. Het was wel hard die drum, maar eh, ik geloof dat, uh, dat Joop het allemaal heel mooi gemixt heeft. En dat het allemaal heel prima klonk. Ja, Kijk, hij ziet helemaal te genieten. Die. En het hartje zo lekker wakker. Ja, he? dat <laughs> zeker. Ja, ik hoop niet dat iemand uh, heel erg op nachtmuziek zat te wachten. Uh, Anja, wat heb ja. jij vandaag gedaan? Nou, ik heb me een beetje zitten verbazen over al die rumoerigheid die, die rondom die uh, ehec Ja. Dat heb ik een beetje gevolgd en dan denk ik, jee, hoe kunnen ze allerlei bedrijfstakken eventjes om zeep helpen? Ja, niet te geloven, hè? Want ja, het schijnt zo, dus helemaal... En die angstpsychose, die, die gewoon ja. door, door heel West-Europa gaat... En een, dan hebben ze het over zoveel doden. Iedere dode wordt meegeteld. En natuurlijk is het triest voor die familie. Ja. Maar waar hebben we het over? Over zoveel ja. miljoenen mensen. Nou, ik weet je wat. Ik, het enige positieve wat ik eraan kan bedenken. is dat uh, misschien meer mensen wat uh, meer biologisch voedsel Juist. gaan uh, tot zich gaan nemen. Nou ja, En toch? een beetje terug naar, naar, naar normale proporties. Ja. Al die hele grote fabrieken van. van, van... Ja. Voedselindustrie. Nou, weet je, want hoe zo'n komkommer groeit? In 17 dagen groeit zo'n ding, weet je wel? Het is gewoon een waterzak nou, het tech, eigenlijk. He? Dus het allemaal, het, het ja, dat is Dit is alleen maar techniek. Ja, precies. Ja. Gewoon een Ja, eerlijke. We moeten terug naar, naar, naar de basis. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk absoluut, ben ik met je eens. Dus ja, dan, nou dat verbaast me dan. En, en ook die angst voor de dood. En, ik, ik begrijp het eigenlijk allemaal niet zo goed. Nee, nou. Uh, ik, ik ook niet. Ik heb dat ook... Uh... Ja, nou ja, en dat is, dat is eigenlijk wel boeiend om te zien. Ja, is ook zo. Ja. Anja, ik ga jou vragen wie jij denkt dat het is. Nou, ik dacht dat het uh, de heer Nouten-Welling uh, zou moeten zijn. Die is klaar bij de Nederlandse Bank. En, uh, ja, nou, ja het... hij gaat zijn contact eens even onderhouden. Ja, ja. Dan de, en dat denkt hij in een paar maanden te kunnen doen, na ze weet ik hoe lang te hebben verwaarloosd. Dan denk ik, oh ja, dat ja, kan hij ook wel even doen. Ja, ja ook nou. verbaasd zijn over alles wat, wat er misgegaan is, wat iedereen wel zag, maar hij niet. Ja. Want niemand had dat gezien, zegt hij dan. Ja, die, die, de, de crisis bedoel je, die eraan ja, kwam met ja, die banken. Ja, precies, ja, ja. ja. ja. Ik verbaas me een beetje. Ja, ja jij, jij, jij verbaast je veel. Zo klink je ook. Dat, dat, dat is heerlijk. Als je maar niet te veel ergert eraan. Nee, nee, nee. Helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik verbaas me. Nou, is heel goed. Ik vind het ja. een, een goede basishouding. Ik, uh, ik moet je helaas wel teleurstellen, Anja. Want het... Ja, dat is jammer. Maar ik vond het wel erg leuk geweest. Ja, ik vond het ook leuk. Even met je te kletsen. Oké. Okay. Als je het straks wel weet, dan bel rustig nog een keer. Oké. Okay, goed. Zeg, hartstikke leuk. Dag. Ja, dag. Uh, er was een andere beller. Dat was Jenny. Jenny. Oh, Jenny is kwijt. Nou, dan moet Jenny nog een keertje bellen. Maar uh, ik denk dat wij gewoon nu door moeten. Nou, jammer. Goed, uh, ik ga het tweede fragment voorlezen. Hij is een bijzonder geval. Donderde van zijn voetstuk af, maar klom er met het grootste gemak weer bovenop. Alsof de zwaartekracht niet bestond. We kennen maar één vakgenoot die nog steeds behoorlijk actief is... in zijn oude werkveld. Daar doet deze lachenbek wat minder aan. Deze jongen geniet gewoon heel erg lang na van zijn ooit verworven status. En denkt vooral aan de lusten. Het lastige deel heeft hij jaren geleden achter zich gelaten. Alles is voortaan leuk. Want hij is begiftigd met de allure van Hollywood... en een gezond stel hersens. En een zeer begripvolle partner. Die partner heeft het razend druk. En is al lang blij dat hij een hobby heeft. En die hobby heet populair wezen. Wat kleeft aan hem? Nou, bel uh, 0800-1121 als u het weet. En dan gaan wij ondertussen luisteren naar... Uh, ja, oh, Maartje Teusink, Mooi nummer. Kom binnenkort ook te gast. Luister maar. Dat is van Maartje Teusing. dat is een zingende actrice, of andersom, een acterende zangeres. Uh, ze maakt deze cd's helemaal in eigen beheer. Uh, nou, ik heb haar gevraagd of ze te gast wil zijn en uh, ze gaat kijken of het nog lukt voor de zomer en anders zeker daarna. Uh, aan de telefoon, Tom. Goedenacht Tom. Adeline, goedemorgen. Goeien... Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Zeg, uh, waarom ben jij nog wakker Tom? Omdat ik mij drie uur geleden had voorgenomen een keer op tijd naar bed te gaan. Ja? Ja, en het is weer niet gelukt. Oh. <laughs> Dan hoef je nou morgenochtend niks? Nee. Oh, dat scheelt alweer. Dat scheelt weer. Je bent gewoon echt een nacht, uh, nachtmens. Nachtspook. Een nachtspook. Laatspook. Lekker rustig. Wat heb je gedaan vandaag? Niet zoveel. Beetje bijgekomen van het drukte gisteren. Een dagje flink weg geweest en... Uh... Ja. Waar, waar ben je geweest? Uh, familiebezoek. Oh, nou was het leuk. Heel blij? gezellig, ja? oh. heel druk. En, uh, blij dat het weer achter de rug is. Ah, ja, okay. Goed. Niet te veel details. Nee. <lacht> nee, hoeft niet. Zeg Tom, wie denk jij dat het is? Ja, het zal wel fout zijn. Want ik had het antwoord doorgegeven toen jij het tweede ding begon voor te lezen. Ja. En toen heb ik de helft van jouw ding niet tweede fragment niet gehoord. Maar ik denk dat er helemaal fout is. Maar hier komt hij. Het foute antwoord is Wim Deetman. En waarom denk je Wim Deetman? Uh, het ging over pensioen. En het was leuk geweest. En nagenieten. En adviesjes links, adviesjes rechts. Ja. En meneer Deetman heeft is afgelopen week gebleken... dat hij een beetje te veel bijverdiend heeft. Ja, ja, ja. ja. Precies, ja. Nee, nou, uh, inderdaad, je zegt het zelf al. Het is fout. Uh, het Ach, hartstikke is, mooi. Hartstikke mooi. Maar Volgende betal... meer succes. Bedankt voor het bellen. Dag, toch. Dag, gedaan. een dag. dag. Aan de telefoon nu Harald. Harald, oh. hoi. niet gelijk het uh, zeggen hoor, wat het is. Maar nee. jij denkt dat het is. Uh, ik moet even, even met jou praten. Uh, alles goed, ja. waarom ben jij nou wakker? Uh, nou, ik was ook van plan om vroeg naar bed te gaan... maar dat vond mijn baas niet zo'n goed idee. Want? Nee, ik zit in de vrachtauto. <laughs> dus dat wordt ook heel vervelend. Ja, dat wordt heel vervelend. Wat zit er in je, ja. in je achterin? Uh, bier. Bier? Uit lekker. Ja. Mag ik mag niet zeggen welk merk natuurlijk, maar waar, van waar naar waar ga je? Uh, uit Zoeterwoude, dus dan weet iedereen waar... Oh, het dan weet landen. ik wel ongeveer wat het is, ja. Ja, ja. <laughs> en uh, heel klein ritje, delft dus Oh. Daar sta ik nou te wachten. En dan? Oh, dan zijn ze aan het uitladen. Uh, nee, de, de, de, de technische term, maar de baan is dan vol, dus dan kan ik niet lossen. Oh, nou, is dat vervelend? Ja, best wel. Ik wil naar huis. Ja, oh, en dan, dan ben je klaar? Ja, dan ben ik klaar daarna. Oh, nou goed, nou, dan zal ik uh, lekker een radio voor je maken. Dan is het minder erg. Ja, fijn. Uh, Harald, ik zie, wie jij, uh, ik zie hier op mijn scherm staan wie jij denkt dat het is. En uh, nou, ik, ik kan je wel blij maken, je mag het nog niet zeggen... maar ik ga het laatste fragment voorlezen. Dan weet je misschien hoe dat het is. Ah, oké. Okay. komt-ie. Ja. Dus waar hij ook komt, hij is voor Paginanieuws... Als hij ergens een hap cake neemt, belandt die hap ingezoomd op de tv. En als hij een toespraak houdt, groeien de ego's van zijn gastheren ziender ogen. Als hij een boek schrijft, dan wil elke zakenjongen het, al dan niet gelezen, op de boekenplank van het managementkantoor. Hij trekt lachend de wereld rond, overal blije gezichten, bewonderende blikken. Moet je horen, zoals een vrouw destijds gezegd hebben, ik blijf alleen maar bij je in het belang van mijn eigen carrière, dus jij zal voortaan zelf je zakgeld moeten verdienen. En dat doet hij dus. Met een big smile en een wijd armgebaar kost dus wel een paar centen. Nou, zeg het maar. Ja, dat is Bill Clinton. Ja, absoluut, 100 Ja, ja het zat er dik in dat hij... Die, die, die, die moest eventjes afgestraft worden door Jan Eemhuis. Hij heeft hem weer mooi geschreven, vind je niet? Uh, nou, ik moet je wel eerlijk zeggen... dat ik later inschakelde. Dus ik hoorde alleen zeg maar, het laatste wat je vertelde over hem. Dus uh, de eerste dingen had ik niet gehoord. Nou kan je nagaan, dus hoe goed jij bent... Nou, dat, dat ik denk dat iedereen het wel weet, toch? <laughs> ja, nou na die laatste is het natuurlijk makkelijker. Maar jij wist ja. het al na de tweede. Ja. Dus jij krijgt twee knijpkatten, Harald. Oh, twee nog wel. Twee nog wel. Doe dus jij, maar. Heb je dat een beetje gevolgd, die Clinton in, in Friesland? Uh, nee, ik wist wel dat hij er was. Maar uh, nee, nee, ik heb het niet gevolgd verder. Ik, ik, ik, het heeft mij vreselijk verbaasd wat een ophef daarover gemaakt is. En dat ja, dat voor wel, al ja. dat geld, zo'n man, wat is dat nou? Uh... Ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat moest dat kosten dan? Nou, Tom of zo? Nou, dat zal toch niet, dat zou toch te erg zijn? Ja, volgens mij kost het wel iets, hoor. Een tolletje of twee, drie, zegt hier uh, uh, Thomas de regie. Nou, dat ja. zou ik helemaal van, van puntje, puntje los vinden. Dat uh, vind ik echt te erg. Nou, ja, er moeten geloof ik wel één of twee vliegtuigen deze kant heen. Voor één iemand. Ja, het is echt uh, nee, overdreven. Ik vind het helemaal nergens op slaan. Nee. De wereld is gek geworden. Maar ja, dat wist ik al lang. Harald, blijf even, bellen, ja. Ja, blijf even aan de lijn. Dan noteert uh, uh, Thomas uh, je adres. En dan, krijg, dan sturen wij die dingen op. Ja? Oké, okay, hartstikke bedankt. Hey, en uh, wel thuis straks, hè? Ah, Oké, okay, bedankt. Doeg. Doei. Jo, uh, Joe Simon. <middels> together, dear Darling, the many nights I held you tight, dear As the world stood still I couldn't get my heart Full of your precious love Looking back those happy days I can see it all now I should have changed my ways But I was a big man too big to understand that I had happiness and the palm of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 Uh, dit is uit een hartstikke leuk boekje, hè? van Boerkenaast tot Dikkertje Dap. Dat zijn allemaal... Ga mee op weg door dit heerlijke boek vol herinneringen aan de kindertijd. Elk gedicht kroont het kind in ons opnieuw en zet ons weer op de troon. Maakt ons tot prins of prinses, tot koning of koningin. Nou, ik vind het, zit, zit er zitten zulke mooie bij. Uh, het is... nou hier, uh, wacht even. Ted van Lieshout. Het ergste is als ik wc-papier moet halen dat in de reclame is. Want dat verkopen ze met 24 rollen samen in doorzichtig plastic. Zodat iedereen op straat ziet wat het is en denkt... Nou zeg, dat kind gaat prins heerlijk zitten poepen. Terwijl ik nooit zelf toiletpapier zou kopen. Als het niet van mama moest. Ik kijk naar de grond. Ik kan dan niet tegen iedereen op straat roepen... Het is voor mijn moeder! Het is voor mijn moeder! Dat is toch prachtig hier. Of uh, Theo Oldhuis, fiets. Toen ik vanmiddag buiten kwam en de lege muur... heb ik zo lang gekeken tot ik het begreep. Mijn tranen keurig weggeslikt. Gek, je fiets gepikt. En dat je dan moet janken. Nou, dat heb ik ook wel eens gehad. Echt janken. Uh, Kees Pier, inventaris. Van papa en mama? Zeker. Van oma? Waarschijnlijk. Ook. Maar van opa meer. Van oma over zee zou ik wel willen, maar slechts één keer per jaar. Ben ik bij haar en dat is niet genoeg, blijkbaar. Van mijn broer en mijn zus, ja, dat moet van mama. Ooms en tantes, de meeste wel lief, maar ook van hen? Wel, natuurlijk van oom Ben. Van de honden, verschrikkelijk veel. En van jou? Ja, ik denk het wel. Maar ik weet het niet. Het is voor jou zo anders dan voor anderen. Ik weet het niet. Ik weet het wel. Ik weet het niet. Zeg we gaan wel eens naar een plaatje. James Harris, Sticks and Stones. I believed I love, but you shook my faith. You stole my heart, but didn't have the good grace Just to give it our back. To turn out whole. No I know what it means. To live in our heart on water, you let me wash your feet, like I'm a fallen daughter, thrown out on the street, when no one will touch me, no one comes near, I know that, that I, when this happens This guy